Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuidoosten van Amerika zijn tot nu toe drie doden gevallen door een orkaan. U kwam vannacht aan land aan de noordwestkust van Florida en is nu in Georgia. Veel mensen zitten zonder stroom en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De overheid roept mensen op om goed te luisteren naar evacuatiebevelen in marker arms Er wordt mensen dus ook gevraagd om hun naam en geboortedatum op zichzelf te schrijven als ze tegen alle adviezen in toch naar buiten gaan. De orkaan is inmiddels afgezwakt, maar dat betekent niet dat het gevaar geweken is. Er worden namelijk nog steeds windsnelheden van 180 km per uur gemeten. Ziekenhuizen moeten beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Dat vindt de reizigersorganisatie Rover. Nu zijn veel ziekenhuizen vooral gericht op de bereikbaarheid met de auto. Zo is het vaak korter lopen naar een parkeerplek dan naar de bushalte. En ook is de looproute vaak niet goed aangegeven. Het advies is ook om nieuwe ziekenhuizen in de stad te bouwen... en niet aan de randen van steden. En Noorwegen is op zoek naar een landgenoot die te maken zou hebben met de ontplofte piepers in Libanon. Duizenden mensen raakten vorige week gewond nadat piepers ontploften in hun hand of broekzak. De piepers werden gebruikt door Hezbollah als communicatiemiddel. De Noorse politie zoekt een man van 39 die mogelijk betrokken was bij de levering van de piepers. De Noor heeft sinds vorige week niets meer van zich laten horen. En een hoop mopperende Rotterdammers weer deze ochtend door dit geluid. Ja, zo klonk dat. Helikopters waren namelijk opnieuw bezig met een militaire oefening, soms erg laag boven huizen. Dat zorgde ervoor dat bewoners weer vroeg wakker werden, want eerder deze week was er ook al een grote oefening van defensie. Volgens een woordvoerder proberen ze een dreiging zoveel mogelijk na te bootsen en daarom moeten ze dat ook laag boven huizen doen. Het weer in de kustgebieden, veel regen met onweer en ook zware windstoten. Vanmiddag trekken de buien met veel wind verder over het land. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A10 vanuit het Koenplein naar Het Amstel. Bij Amsterdam buitenveld het onverminderd 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Na een aanrijding zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Ja, ja, geen rust aan de kust. Daar zijn ze weer, de drie kwakertjes. Ja, zijn we weer. Goedemorgen, beste luisteraars. Ben recht, Goedemorgen. geen rust meer. Nou, uh, welkom allemaal weer bij uh, deze nieuwe formule van uh, Even geen rust aan de kust... Ja. We, gaan, we gaan natuurlijk proberen om daar weer een prachtig programma van te maken. Want we zijn erachter gekomen dat we gewoon een twee uur tekort komen. Ja, ja. Dus we plakken er een uurtje tegen aan. Dan hebben we de lekkerde tijd voor de gasten. We hebben drie gasten vandaag. Uh, we hebben David Blinko. Die komt omdat hij net een nieuw album heeft uitgebracht. En daar willen we natuurlijk het een en ander van weten. En dan komen ook de dames van het Zandvoort. Of tenminste een, een uh, afvaardiging van de dames van het Zandvoort Art Comité, die dat uh, allemaal gaan regelen. 12 en 13 oktober wordt heel groots opgezet. Ook daar willen we natuurlijk alles over weten. En dan heeft Beb allerlei nieuwtjes meegenomen. Het weerbericht. En dat is echt hard nodig dat we weten hoe het er, in dat weer, hoe het er met het weer aan toe gaat. Zeker voor Zandvoort, omdat we zondag natuurlijk een prachtig evenement hebben. Yes. En dan moet het goed komen. Dat gaan we straks yes, yes, yes. horen van Beb. En onze Hanni heeft natuurlijk weer een geweldige column geschreven. En Hanni heeft, heeft een nieuwe taak op zich genomen. Jij gaat ook de cultuuragenda in de regio ja, verzorgen, precies. hè? Precies, Ja, kijk. Ja, ja. Nou, dan ook nog wat muziek. Dat heb ik dan weer uitgekozen. Uh, dus ja, de komende drie uur komen wel vol. Dus uh, blijf gewoon lekker luisteren, die drie uur. En zoals gewoonlijk gaan we nu starten met een leuk nummer over dames, vrouwen, meisjes. Als het maar vrouwelijk is, want wij zijn vrouwelijk, dus dat doen wij gewoon. Uh, en dit keer is het een leuke van Urbanus. Madame met een bontjas. kan vertellen, ik ga een zaak beginnen, in madame vellen, ga ze vallen. Want ik hou niet van madammen met mijn bontjas Madammen met mijn bontjas zijn gemeen Ik moet niet hebben van madammen met mijn bontjas Tegen madammen met mijn bontjas zeg ik nee In hun rug en in hun buik, die naaien ik aan elkaar Daarvan maak ik een luchtmatras of een vliegende sigaar Van hun tenen maak ik champagneflessen Plakken. En de wallen onder hun ogen worden blauwe vuilniszakken En hun venusheuvels raak ik ook wel kwijt Daarvan maak ik een heel groot tapijt Want ik hou...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 De tram. Ja, madame met de bontjas van Urbanus. Zo, de kop is eraf. Het damesliedje hebben we gehad. En uh, wat is het een pestweer buiten, zeg. Weet je, ik, ik verlang gewoon nu toch weer terug naar die mooie zomer die we hadden. Dus ik denk dat ze dat in andere orde, dat het prachtig weer is. We gaan ons even inleven in een lekker Surinaams sfeertje. Ine mine mutte. Meute, din pancrete, din pancasse, in the middle, Tin Pan Krete, Tin Pan In the middle is In the middle, in a the in a minute, in in a minute, in a minute, no de, minute, in no de, I'm no de papa, no de moro. Si, Demo Ja, Inemine Mutten, Tienpont Grutten. Is hij leuk of niet? Ja leuk. Ja, he? toch helemaal in de zomerse sfeer? Ja, we Eemig. voelen ons meteen weer ja. anders, denk ja. ik, toch? Ja, meteen weer... Uh... Yes. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, wat ik even wilde uh, zeggen, vragen. Ja. We hebben natuurlijk uh, een, een nieuw rubriekje erbij. Het liedje van de Sidekick. Mm -hmm. uh, we gaan beginnen met het liedje wat Hanny uh, heeft aangevraagd. Nou, dat sluit een beetje aan. Fragile, hè? Portugees. Ja, ja, want ik, oh. ik, ik heb met, met. Ik weet niet hoe het met jullie zit, hoor. ik had dus Fragile uh, gekozen van Sting. Ja, thing. Ja. Dat kent iedereen. Ja, ja, ja, maar ja. hij zingt het ook in het Portugees, in het Braziliaans. Ja. En ik heb heel vaak heb ik met liedjes, als ik ze in, in een taal hoor die, die ik eigenlijk niet versta. Je hebt het ook wel met Frans. Of, ja, ja, ja. Uh, je hebt ooit eens een keer een man gehad die zong ongelooflijk iets in Thais. Dat is een enorme hit geweest. Maar in ieder geval, dit wordt in het Portugees... Gewoon. en dan vind ik het zoveel meerwaarde nog krijgen. Fred ja. jou. dat gaat dus over de kwetsbaarheid. Ja. En, uh, en trouwens een beetje terugblikkend op, uh, op, op tropische tijden. Hè? Een beetje ja. Portugees weer. Nou. Dus dan, daar past het ook wel bij. Maar het ging mij dus meer om dat voor mij een nummer... vaak meerwaarde krijgt als ik het niet versta. Ja, Is dat bij ja. jullie ook zo of niet? Uh, uh, ja, soms ligt het een beetje aan de tekst ook. En, uh, ja, ja ik, ik vind het toch wel fijn als ik kan horen waar het over gaat. Maar ja. ik begrijp je wel, want... Ik weet nog wel, toen ik jaren geleden ooit voor het eerst in Griekenland kwam... toen vond ik het zo mysterieus, die liedjes. Ja. En dan vroeg ik me af waar het om gaat. En als je dan eenmaal weet waar het over gaat, is het niet leuk meer. Nee. Maar, ja, dan denk je, nou, jee, was dat het nou? Ik stelde me heel wat voor, weet je ja, ja, wel. Is het is soms niet ja, ja. leuk meer, maar... Ja. Is, ja. Maar dit is wel heel leuk, Han. Want dit is ook heimwee voor ken alle mensen. jullie het Ken je die, het in Ja, portugens? ik ken dit Nederlands. Ik ja. ik ken dit, sorry, ik ken ik het Engels. Ook. Ja, ik ook. Ik, mijn ja. Maar het is natuurlijk voor de mensen die in Portugal op vakantie zijn geweest, ja. is het eventjes heimwegen. Ja, En ja, ja. Tears het. from the Sky, als we nu naar buiten kijken. Ja. Tears from the Sky wordt natuurlijk ook in het Portugees gezongen. Ja, straks. we snappen het. Maar uh, ja, goed, je het Dan eventjes. kijk je naar buiten en dan denk je, ja, dat het klopt vandaag. Nou, ik heb ook voor jou, uh, die van mij denk ik in het derde uur, een liedje uh, uitgezocht. wat jij totaal niet gaat verstaan, denk ik. Vermoed ik. Schat ik zomaar in. Dus ik denk, dat vind ik wel leuk voor jou. Kan je weer even ja. zwijmelen, want het ja. is een prachtig lied. Maar we gaan eerst naar jouw liedje toe. En sting. zeg maar, sting met. Fragile. Fragile. Oh, moet ik hem wel openzetten? Oh, dan doet hij het niet? Even kijken. Sting. Ja, Met nee, ja. ik weet het. Ja, maar. Oh hier. Het liedje van de Zuidkring op zie je, is ook leuk hè? Ja. ja nou, <laughs> dat is waar bekend, Ik vind dit alleen al oh. mooi. U hoeft maar naar buiten te kijken. Vandaag is het vooral in de kustgebieden... Uh, hevige regen- en onweersbuien zelfs. Ook die verwachten we nog. Landinwaarts is het eerst droog en schijnt de zon... maar ook later overheerst overal in de Randstad de bewolking... en volgen er perioden met regen. Het is dus onstuimig en aan zee staat een krachtige... zelfs stormachtige zuidwestenwind, windkracht 6 tot 8. Landinwaarts is het vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vandaag stijgt de temperatuur niet hoger dan 5. 10 of 16 graden. Wat gaat het weekend ons brengen? Zaterdag is er een mix van zonwolken en enkele buien. De westen en noordwestenwind is dan afgenomen naar zwak tot matig. En het wordt nog 13 of 14 graden. En dan zondag, wat er ook prachtige dingen in ons dorp te gebeuren staan, blijft het volgens deze voorspelling van Rico Schreuder overal droog en schijnt de zon flink. De zuidoostenwind is dan uh, zwak, die is dan ook inderdaad zuidoost geworden, zwak tot matig, het wordt weer iets warmer, 15 tot 16 graden. In de lange uh, te, uh, verwachtingstermijn maandag wordt het weer bewolkt. Valt af en toe wat regen. De zuidwestenwind is dan matig tot krachtig aan zee. Uh, een graad of 16, 17. En de rest van de week blijft het wisselvallig oktoberweer. Want dan is het alweer oktober. Mensen, dagelijks valt er regen of komt het tot enkele buien. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 6, 15, 16, 17. Dus het is uh, herfstweer wisselend, maar zondag zullen de weerschoden zo te lezen ons goed gezind zijn. Dus laten ze zich vandaag maar lekker uitleven.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 Love, I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here to me, it's still September. That September. Oh, spring is here to me, it is still September, That September, in the rain, that's September, that brought the pain, that September in the rain. September in the rain. En u herkende ongetwijfeld die prachtige stem van Frank Sinatra. Goede tip van Hani. Uh, en dat volgt natuurlijk op het weerbericht van Beb. Beb, het, het lijkt erop dat het uh, zondag mooi weer gaat worden. De, ja, lang ja. leven uh, de weersvoorspelling. Laten we hopen dat het uitkomt. Ja, hè? Ik vond het leuk om zo'n positief bericht te brengen. Want je zou het niet geloven als je naar buiten kijkt. Nee. Maar uh, niks veranderlijker dan het weer natuurlijk. Dat klopt. Yes. Dat klopt. Ja, gelukkig wel. Want, uh, en zoals mijn moeder altijd zei. Ja. Wat vandaag valt, valt morgen niet. <laughs> dat bedacht ik me gisteravond ook. Toen ik klets naar thuis kwam en het in een weer droog werd. Ja, ja, ja, ik ja, denk ja. ik had gewoon 10 minuten moeten wachten. Ja, ja, ja. Want het is net gevallen. Ja. <laughs> uh, we gaan uh, over een paar minuutjes naar de uh, cultuuragenda van Hanni. Ben je er straks klaar voor? Voor de regio bedoel jij? Ja, de cultuuragenda in de regio. Nee, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, van, nou, ja, maar... Hanni heeft alles uitgeplozen, wat er allemaal te doen is in het, uh, de komende tijd in de theaters. Want met dit weer wil je natuurlijk wel wat leuks meemaken. En uh, daar gaan we straks alles over horen. Maar we gaan eerst even gezellig met Tria. Bloem, bloem. Ah plum, ja. Tria do. Tria do. Bloem, bloem. Zo gaan de gitaren. Zoem, zoem. Zo gaan alle staren. Roem, roem. Roem, roem Zo gaat de trom. En mijn hart dat gaat van je rond. Het is haast een liedje zonder woorden.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 Moet ik mezelf ook openzetten natuurlijk. Ik heb het u beloofd. Uh, we gaan nu naar de cultuuragenda voor de allereerste keer. Ja. Uh, en ik ben super benieuwd, Hanny, <laughs> uh, wat er allemaal te doen is. Volgens mij is er ongelooflijk veel te melden. Ja, als er is ik het, uh, En toevallig allemaal komende week. Ja, nou. En, ik, uh, dus ik de volgende zeggen, keer heb ik weer allemaal dingen die... Uh, Iets verder in de maand oktober liggen, denk ik. Ja. Uh, maar ik begin wel in oktober. Ik begin op zaterdag 5 oktober. En dat, dat klinkt ver, maar dat is gewoon al volgend dat weekend. Is volgende, hè? Ja, is week. Het is echt al volgende week zaterdag. Is Het ongelooflijk. In de Pinksterkerk in Heemstede. Daar uh, brengt Maarten van Rossum een uh, theatercollege. Nou, wij kennen natuurlijk allemaal uh, Maarten van Rossum van de slimste mens. En oh, van uh, Hier zijn de Van Rossums kennen we hem. Nou, hij is ook uh, vaak de gast bij een van de talkshows. Maar hij is historicus en hij was bijzonder hoogleraar... moderne geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. En uh, daar gaf hij natuurlijk heel veel college. En hij geeft dus nu college in het theater. Tijdens dit college analyseert hij de maatschappelijke... en politieke kwesties op de typische van Rossum manier. Dus, dus, hoor je ook een muziekje op de achtergrond? Oh, wat leuk! Oh, ik voel me net candlelight. Wat mooi. Jeetje, wat heb je allemaal verrassingen. Ja, je hebt allemaal verrassingen, dol. Ik, ik vind het enig. Maar ja, goed. Dus Van Rossum die gaat een college geven. droog en fijn scherp wordt er genoemd. En hij zegt zelf... Ja, het kan alle kanten opgaan met mijn lezing. Het maakt niet uit. Het maakt voor het publiek niet uit. Maar ook voor mezelf niet. Het maakt het juist allemaal heel boeiend. Het is te zien. Zaterdag 5 oktober vanaf kwart over in de Pinksterkerk in Heemstede. Het staat op de website dat het tot 10 uur duurt. Maar als hij al gaat zeggen, het kan alle kanten opgaan. Ja. Ik zou mijn slaapzak meenemen, want hij kan erg lang van stof zijn. Dus 10 uur kan wel eens wat langer worden. Maar kijk even voor de informatie op podiaheemstede.nl... want er staat... De kaartjes, waar je kan parkeren enzovoort enzovoort. Dat zijn wel een beetje prijzig die kaartjes hè, 23,50. Ja, maar je ja, Maar ja, dan ben je maar ook wel zit je tegenover, zit je tegenover de, maarten. de maarten. Dat de is, maarten. is ook wel weer wat. Ja, en die ja. man moet ook ergens en van je leven. Krijgt les, hè? Je krijgt les, je krijgt les. Oh, is dat zo? Ja, natuurlijk. College. Oh ja, het is een college. Studenten. Ja, ja, college. Studenten betalen meer uiteindelijk. Zou je ook na afloop overhoord worden of zo? Ik heb geen idee. Maar belt je later op? Mogelijk krijg je. Wat krijg weet je er je nog van? Wat weet van? je er nog van? Iedereen is slaapgevallen. En, nou, ja, dat kan niet. niet. Hij, is, hij heeft best interessante ja. dingen. Toe. Ik vind als hij wat vertelt. Ja. Dan ha, nou ja, figuurlijk hang ik wel aan zijn lippen ja. hoor. Hij ja. weet heel veel ja. van Amerika. Hij is ja. Amerika-deskundig. Dus ik denk dat we hem de komende tijd heel veel zullen zien. Ja. Bij de Met de komende verkiezingen, verkiezingen in november. Ja. Oh ja. Spons. Dus ja. dan, ja. Uh, ja. ja. ja. natuurlijk. Nou, dan goed, dan, uh, ik ga weer verder. Maar op zondag, dus aanstaande zondag. 29 september om drie uur. Die vind ik ook heel erg leuk. Uh, dan is er een presentatie van het nieuwste prentenboek van Boudewijn de Groot. Zou je zeggen, ja, Boudewijn de Groot en een prentenboek. Ja, Maar uh, he? wij herkennen hem allemaal als protestzanger uit de zestige jaren. Ja. Nou, hij oh. maakt nog steeds mooie albums ja, hoor. Ja, ja, Oeh, ja. Maar ja. weet je dat hij in mei 80 jaar is geworden? Ja. Hij is ja, eigenlijk he? net zo oud als Maarten van Rossum. Ja, maar en die noemen we, we oud. Kunnen er, we kunnen er toch tien jaar aftrekken. Hoor. Meen maar, je dat maar, nou? Maar, ik, heb, ik heb hem pas nog ontmoet en ja. met hem aan een tafel gezeten. Maar... Kan ik niet 80? goed rekenen? Hij is van 44. Jee, maar ja, ja je hebt gelijk. Uh, nee. Uh, ja, ja, ja ik ja, ja. wel. Jan 40, ja, En, en uh, uh, ja. Nee, maar erg, En als je hè? het ziet lopen, jongen, dan, dan ja. Ik dacht. Eerlijker Vita Pro, het. ik maak ook gelijk reclame. Misschien geeft dat ook nog wat op. <laughs> <laughs> maar goed, hij is dus uh, in Heemstede. In uh, het uh, boekhandel Blokker. Dus ja. niet verwarren met, uh, met die winkel. Met de pannen nee, en de kopjes. Nee, nee, nee. Boekhandel Blokker. Het, uh, tegenover de HEMA. Ja, Bij op, al die terrasjes. Op Daar de zit, binnenweg. Uh, ja. 138 in Heemstede. Ja, hele mooie uh, zaak trouwens. En hij heeft dus al eens een keer een prentenboek gemaakt. Samen met Jacco van der Steen en Mark Jansen. Daar heeft hij geweldige recensies voor gekregen. En men zei, het smaakt naar meer. En nu is er dus meer. Yes. Het nieuwste boek heet Met mijn neus in de wind. Er zijn fantastische prenten van Mark Jansen. En uh, in het boek zit dus een soort QR-code. Zeg ja. ik dat goed? Ja. Uh, dan kan je dus alle liedjes van uh, Boudewijn uh, op... Oh, de, dat is zij mede met Mede, dus de de dan, dan oh, okay. Hele vrolijke liedjes, hele melancholieke liedjes. Er komt ook nog een versie met een cd uit. En uh, wat leuk is, de heren zijn dus zondagmiddag alle drie aanwezig. Dus ik zeg, ga daarheen. Aanstaande zondag. Aanstaande, Aanstaande zondag, zondag om drie uur. Drie uur. 29 okay. uur. Uh, een leuke cadeau kan je namelijk niet geven. Je laat het nee, boek daar signeren. Voor, voor de feestdagen. Hè? Echt ja. hartstikke ja, leuk. Die, die ja. zijn er ook zo weer. Ja. ja. Voordat je het weet, staat het weer voor de deur. Ja. Dan ja. heb je echt iets, iets aparts. Dan duidelijk. heb je al wat in huis. Gaan. Gaan. Yes, ook op de 29e is er wat voor de kids. Het is heel leuk. Het heet de Hero Kids Run. En dat is uh, om kwart over twaalf knalt het startschot. Kinderen van zes tot twaalf kunnen dan tijdens de run-to-day halve van Haarlem. 1400 meter door het historische centrum van Haarlem rennen. Nou. nou vind je oh. dat nou leuk? Ga je voor de snelste tijd? Of wil je gewoon leuk met je, een met je, door, je ja. vriendjes een uh, ja. hoop lol maken? Uh, ga erheen. Je krijgt altijd een medaille. Want ze gaan er vanuit. Iedereen is een hero, iedereen is een held. Wat leuk. Dus uh, het is een heel veilig parcours met hekken eromheen, verkeersregelaars. Kinderen zijn dus veilig om daar alleen ook naartoe te gaan zonder de ouders. Is het echt te spannend, dan mag er één ouder mee. Dus je kunt het meebeleven. Starttijd kwart over twaalf. Alle kinderen krijgen een startnummer, flesje water en een medaille. Je moet je wel even opgeven. Dus kijk even op Run Today, halve maand van Haarlem. En dan Run is met zo'n tweeën. Tegenwoordig modern. Run 2DA. Ja, ja. Tegenwoordig modern. Tegenwoordig ja. modern. Ja. Ja. Uh, en dan wil ik even aan toevoegen. Het is ook komende nee, 2 oktober. Is volgende week zaterdag? Zeg ik dat goed? Volgende nou, Volgende week woensdag, woensdag. woensdag. Begint ook de kinderboekenweek. Ja. En dan zijn in alle bibliotheken. Dus in heel Kermerland, Haarlem. Waar dan ja. ook. Ook in Zandvoort. Hele leuke activiteiten. Dus komen ook schrijvers van kinderboeken praten. Dus dan moeten de mensen gewoon even kijken op de bibliotheek. Kennermeland, Haarlem of waar je ook woont. Dat en even reetje, naar het programma ja. kijken. Ja. Leuk. Dat is echt een goede tip. De Goeie. laatste tip die ik heb, en het is heel grappig. Dat is dus ook weer op zondagmiddag om drie uur in het mosterdzaadje te Zandvoort. Oh, dat wordt zo mooi. Dat is ook zo leuk, hè, daar. Ja. En daar is een, uh, uh, een uh, hoe heet het toen? Uh, verha ja, verhalenverteller. He, performers ja. zijn het. Uh, uh, ik, ik ben even hun naam aan het zoeken hoor. Maar die gaan een... Uh... Wat staat hun naam nou? nou ik weet het niet meer zo goed. Oh ja, Jan Hoek en Rik Schreuder. Ja. Die gaan een verhaal vertellen over Godfried Bomans. Bomans heeft natuurlijk talrijke boeken geschreven. Erik of het kleine insectenboek. Ja, Hebben ja, je het ook ja. op je lijst ja, gehad? Ja, nee. Ja. nee, ja. nee. We ja. moesten het verplicht lezen. Okay. Ja. De avonturen van Pa Pinkeman, Tante Pollewop. En de ouderen kennen hem ook wel van uh, kopstukken. Ja, dan in, uh, was ze op de radio. En dan konden luisteraars de dus prangende vragen stellen aan een panel. En uh, Godwies Boman zat dan in dat panel. En die had altijd hele hilarische antwoorden. Ja, zeg dat. Hij, uh, kwam, uh, <sus> hij kwam in een winkel van, van vrienden ja. van mij. En als hij dan wegging... Hij had namelijk niet zo'n heel vrolijk huwelijk. En als hij dan wegging met zijn vrouw... dan riepen ze... Prettig weekend, mensen. Ja. En dan zei Boman altijd... Aan mij zal het niet liggen. <laughs> <sus> oh ja. <sus> ja en We kennen natuurlijk allemaal van die... Uh, van, dat met, van, had mijn vrouw maar één zo'n been. Hè? Over, uh, over uh, Marlène, Marlène Dietrich. Dietrich. Dus de man die dat, die dat tegen hem zei. Oh, had mijn vrouw maar één zo'n been. Maar goed, Zandpoort, dus daar moeten jullie heen. Aanstaande zondag. Uh, Jan Hoek en Rick Schroeder verheugen zich om het publiek dus mee te nemen... in die fantasierijke wereld van Beaumans. Ja. En ze en... vragen zich af of die verhalen en die schrijfsels stand houden... zonder dat je het geluid hoort. Ja, Want haar is zo'n ja. makante stem en manier ja. van vertellen. Ja. ja, en het ja, leuke ja. is dat, dat, dat, ze, uh, dat het bij hen is opgekomen... toen ze met z'n tweeën aan het graf van Boman stonden. Ja. Ja? ja. ja. ja. Alsof ja, ze ja, in ja. werden ja. gefluisterd. Ja. ja, maar het is natuurlijk toen zo kregen ze dat idee. Vertellen. Ja, helemaal. Maar je hoort nooit meer wat van Beaumans. Terwijl nee, het nee. zo belangrijk nee. is geweest voor nee. de Nederlandse ja, literatuur. In 1977 of zo is hij al overleden. Ja, moet je nagaan. Het is het ik nog over... Ja. Want die, die uh, uh, kopstukken is op een plaat verschenen. Ja. En dat staat ook nog steeds op uh, YouTube. En het wordt nog heel vaak beluisterd. Ja. Ja. Nou, In ieder geval, je kan dus aanstaande zondagmiddag... naar het Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 in Zandpoort. Ja. Ook daar moet je even kijken op het mosterdzaadje.nl. Je ja. hoeft volgens mij niet te reserveren. En ook uh, niet te betalen. Nee, ze doen na afloop een collecte. Ja, en okay. uh, het is wel zo dat uh, uh, die mevrouw van het Mosterdzaadje... wel zegt van ja, vroeger lieten we dat gewoon aan de mensen over... Maar vaak kwamen we dan financieel niet uit. Want ze moeten die artiesten toch betalen. Ja. Dus ze vraagt ja. wel een minimum bijdrage van 12,50. Ja. Tenzij, tenzij je echt geen geld hebt. Dan mag je gratis naar binnen. Dan, dan kijkt niemand naar je of zo als je niks geeft. Nee, nee. Want zij zegt ik vind het belangrijker dat ook mensen die geen geld hebben om dat soort dingen bij te wonen. Toch hiervan mee kunnen genieten. Ja. Ja, dus. helemaal. Alleen ook is dat. het plekje is wel leuk. Het -zaadje, dus dus ja. uh, Leuk omheen te gaan. Dit waren mijn tips beiden. Oké, okay, dan gaan nou. we nu over uh, naar iets wat aansluit op jouw cultuuragenda. En dan zullen de mensen die Bormans niet kennen meteen begrijpen... waar jullie het net met z'n tweetjes over hadden. En wij danken uh, Remy Strömer, uh, Stromer voor zijn muzikale bijdrage hierin. En uh, jij bedankt weer voor het samenstellen van die prachtige...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 Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan? De, de voldoening van het scheppen, dat is bij ons uh, het inkomen. En dat is ook uh, fiscaal niet achteraan. <tie> wat denkt u van mijn stem? <tie> oh. <tie> Zingt u eens A? Uh. Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets. Hè? Maar uh, laat u... Wat, uh, zinkt u maar Mag ik Wohin voor u zingen? Uh, Bohien van Schubert bedoel ik? Die hand van die mond af, ja. Oh! Stop. <telling> Meneer Sonneveld, het speelt me maar dat zingt u veel te opgewekt. Oh ja? Ik zou u helpen. Is er een beetje het te laag. Ik hoor een beslecht raschen, boel uit het veld. Ik ben met die stem. <zien> wat wilt u? Hoe <zien> is eens uh, eerlijk zeggen? Wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken? Nou, ik wou eigenlijk uh... op familiefeestjes barlen. <zien> ja, uh, yes, ja, ja, ja, ja. eens meneer Zonneveld. Als u zestien jaar vijf uur per dag oefent. Dan bent u naar afloop vooruit gegaan. Ach. En wat u doen moet is les nemen met mij. <lacht> ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Bijvoorbeeld, dit. Vindt u dit mooi? Ja? het u een eerlijke mening? Het is bij mening. Een bijzonder mooi. Nee, dat is helemaal niets. We <lacht> zou ik u eens laten horen.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 Maar hier wanneer ik even bij me zitten. Okay, Want ik wou u uh, wezen op wat passages. Ik laat u maar eens een toets in, zal ik wa wat op improviseren hè? Ja? Ja. ja, die gaat u maar door. Ja, dat is genoeg. Hoe noemt u dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat noemt men een motief. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> een thema. Een thema of een motief, hè? Nu denkt u dat kan ik ook ja. Dat is niet zo. Kijk. <laughs> Kijk, u dacht dat dat vals was. <laughs>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 Je of Open it, you <laughs> dancer, lekker op je moet dansen. Lekker op die bubbeling stijl, je springen. je baat, ik wil een spintriller. Zat je laat me je leren. Je moet dansen. Lekker op die bubbeling stijl, je springen. je baat, ik wil een spintriller. Zat je laat me je leren. Bobbling Style, come again We zijn al jaren baas in the tent. de tent Je kan dansen en zijn wie je bent Waar kom je vandaan, je je weet represent Ai, zwaai, draai op die Bobbling Style Kaliber voor life, no stake in Dubai Zien, ik wil je zien Dans voor je papi, mami, kun je zien Zak naar beneden, die Bobbling Style Zwaai met je, die Bobbling Style Dril met je beel, die Bobbling Style Op oh, beneden, laat me zien wat je kan Je moet dansen, lekker op die Bobbling Style Je moet springen, brok of je bak, ik wil een zien trillen Staat je laat me je leren Je moet dansen, lekker op die bobbeling Stijl je moet springen Brok of je bak, ik wil het zien trillen Staat je laat met je leren je yeah, hey, druk, druk, druk, druk En die akker is bom, dus je weet dat ik In die kan niet krom Schat, ik word die holle rug Als je bitch bij me staat, weet je dat het is gelukt oh. Mami, kom rijden, rijden Alsof we op de weg zijn, kom je bij me, bij me Ga je bakken zo zelf, laat me kruipen, kruipen En we kunnen doen, zeg er niks begrijpen oh. Mommy zit naar beneden Mami blijven bewegen Jouwen ja, vieren het leven ja, We hebben schijt aan de media Hoe ja, Politiek als Lomedia media. Ja, die hart als een linia Mami bas op en neer, morgen doen we het weer Je moet dansen, lekker op die bobbeling Stel je moet springen Brok of je bak, ik wil het zien trillen Schatje laat mee en leren ja, ja, ja. Je moet dansen, lekker op die bobbeling Stel je moet springen Brok of je bak, ik wil het zien trillen Schatje laat mee en leren ja, ja. Sak naar beneden, zwijg met je heupen, tril met je billen, zak naar beneden, zak naar beneden, zwij met je heupen, tril met je billen, zak naar beneden en zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak met je billen en tril, tril, tril, tril, tril, tril, tril. Je moet dansen, lekker op die bobbeling, stel je moet springen, Brok op je bak, ik wil het zien trillen. Zat je laat me je leren. Je moet dansen, lekker op die bobbeling, stel je moest springen, Brok op je bak, ik wil het zien trillen. Als je laat leren het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Beb Sweris. Ja, er is natuurlijk altijd van alles te beleven in ons dorp. Um... Wat hier wel eventjes onder ligt is dat we toch hebben ervaren dat wanneer er heel veel van uh, iets is, dan ervaren we dat als last, als zorg hebben we daar ook om. Er waren heel veel herten en zij liepen door ons dorp aan menig voortuintje, vrolijk leeg en maakten ons uh, aan het lachen. We werden gefotografeerd door toeristen, alleen zij begonnen toch een last te betekenen. En zij zijn teruggedrongen tot een groep herten... die nu in de Algemene Waterleiding, Amsterdamse Waterleiding Duinen... Uh, met elkaar de 2500 afgeschoten soortgenoten weer aan gaan maken. Het is spaartijd voor de herten. En daar hebben we uh, van de Algem Amsterdamse Waterleiding Duinen... meteen wildwandelingen met gids opgeorganiseerd. U kunt... Volgend weekend, zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober... vanaf 14, 16 uur, dus dat is 4 uur s middags... met een gids uh, de Al Amsterdamse Waterleiding Duinen betreden. En dan hopen we natuurlijk dat u daar vechtende herten zult zien... die met die geweihen tegen elkaar aanrammen. Omdat zij allemaal een inmiddels schaars geworden partner zoeken... om zich weer aan te wassen tot acceptabele uh, hoeveelheden... Uh, de, het kost 13,50 entree voor volwassenen. En 10 euro voor kinderen om mee te lopen. Maar u krijgt alles te horen van een gids. Uh, het wordt een prachtige wandeling. Het weer uh, is, dacht ik, wisselvallig. Dus het hoort helemaal bij zo'n herfstwandeling met die herten. Uh, de, uh, de entree is natuurlijk bij de Amsterdamse Waterlijn... naast het Pannenkoekenhuis. En kijkt u anders eventjes op de site... Uh, hertenwandeling uh, volgende, volgend weekend en nou, laten we hopen dat het uh, prettig weer voor wordt en dat u spannende tevreden te zien krijgt in ons eigen wildpark achter het hek graag achter het hek. nou hartstikke mooi ik hoop dat een heleboel mensen mee zullen gaan om ervan te genieten want er is vreselijk veel te vertellen over dat gebied en uh, ja, ze, ze moesten natuurlijk ook afgeschoten worden. Ja. omdat ze het gebied kaal aan het vreten waren. Ja, waardoor andere probleem, diersoorten he? in problemen kwamen. He? Maar, maar ja, goed. Is, ja. het niet zo, is het niet altijd zo dol met mens en dier? Ja. Vijf is gezellig, vijftigduizend maakt zorgelijk. Ja, ja. <laughs> ga het gaat niet alleen voor dieren. Om. Nee. Nou, we gaan, uh, <laughs> we gaan een gezellig uh, liedje opzetten uh, uh, van vroeger. We gaan terug in de tijd met de White Plains.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 just to take you anywhere people have a touch of thing when you are a king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 When you are a king, everywhere you go, people low, Carriages to take you anywhere, people never touch a thing, when you are a king. Het nieuws bij ZFM Zandvoort, vandaag gepresenteerd door... Peppie Smeeresweers hebt nog een nieuwtje voor ja. ons. Nou, wie zeker een koning was, wie zeker een king was, was natuurlijk André Hazes. En 23 september, jongsleden, was het alweer 20 jaar geleden dat hij overleed. Ongelooflijk, 20 jaar geleden. Maar nog altijd is Hazes razend populair en ook onder de jeugd. Um, Sinds 2005 organiseert Kees Rutgers rond de sterfdag van André Haarses het grote André Haarses meezingfeest. Dat was de eerste keer op het strand bij het toenmalige Sunset. Daarna is het in meerdere cafés georganiseerd. Uh, ja, door corona natuurlijk weer twee keer niet. Maar aanstaande zondag, dus volgende week zondag bedoel ik, 6 oktober, is het weer zover. En dus voor de achttiende keer. Minus twee jaar corona. Dan is het in het Wapen van Zand voor de grootste volkszanger... die Nederland ooit heeft gekend, wordt, nog, uh, wordt dan bezongen. Uh, het programma is overvol. Er treden diverse zangers op. Onder andere zijn Jeremy van der Berg... Mauro, Erik Leffers, Joshua Prins. U wordt alle uitgenodigd naar te komen naar het Wapens van Zandvoort... waar een speciaal hazenspeeltje wordt geschonken. De aanvang is 4 uur, smiddags 16 uur. En volgens die onvervalste traditie staat er een hazesburger op het menu. Compleet met een Unox-worstje. Nee, ik heb geen reclame gemaakt, ik lees gewoon iets op. De toegang van dit geweldige spektakel... en dat is toch wel eventjes... Heel mooi om als slot te zeggen, is gratis. U gaat een pilsje drinken, u gaat een worstje eten en een Hazesburger. En u gaat meezingen met het geweldige André Hazes meezingfeest. Zondag 6 oktober, het Wapen van Zandvoort. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, als je dat weet Zeg maar niets meer Laten we maar gaan, wees maar stevig Zeg maar niets meer, ik ga wel weer, daar met je vlijf. Zeg maar niets meer, jij was allemaal niet van mij. Kippenvel, kippenvel. Gaat meemaken, lekker meegalmen. zoals wij net hier in de studio zaten te doen. Dat konden jullie wel eventjes horen, natuurlijk. Je, je kunt hem <laughs> weer hard zetten, hoor. Ik heb, ik, <laughs> ik heb stiekem die schuif opengezet. Oh nee, ja, ja, ja. Waar. Vrouwen, Mensen niet. konden ons allemaal horen meegalmen. Ik was zien haar niet schuiven. Ja. Helemaal luisteren, lieve meiden en lieve luisteraars. Het eerste uur zit er alweer op. We hebben nog een paar seconden. Blijf uh, aan de radio, alsjeblieft. We gaan even naar het uh, journaal en komen.